Uur. Jobboot met het NOS Journaal. Minister Plasterk is niet van plan meer geld uit te trekken voor loonstijgingen van ambtenaren. Het kabinet heeft daarvoor al 1,3 miljard euro beschikbaar gesteld. En Plasterk vindt dat genoeg. Meer ruimte is er niet, zegt hij. Voor het zomerseizoen sloot het kabinet met een aantal vakbonden een akkoord over meer loon voor mensen in de publieke sector. De FNV tekende het akkoord niet en dreigde vanochtend met acties, onder meer in het openbaar vervoer. Ook de politiebonden zijn niet tevreden. In Hoek van Holland is geen vluchtelingenstroom op gang gekomen. Dat heeft staatssecretaris Dijkhoff gezegd. Er werd rekening mee gehouden dat er meer vluchtelingen naar Nederland zouden komen vanwege strengere controles in Frankrijk en Engeland. Maar voor ons Dijkhoff is dat niet gebeurd. Hij zegt dat dat komt door een gerichte aanpak in Hoek van Holland. De Amerikaanse tandarts Walter Palmer, die in Zimbabwe de Leeuw Cecil doodschoot, is in 2008 al eens veroordeeld voor illegale jacht. Hij had in de Amerikaanse staat Wisconsin met pijl en boog een zwarte beer doodgeschoten. Palmers jachtvergunning was in het gebied niet geldig. Hij kreeg een boete van 3000 euro, dollar met een proeftijd van een jaar. De tandarts wordt in Zimbabwe vervolgd voor het doodschieten van Cecil. Dat deed hij ook met pijl en boog. Het land heeft om zijn uitlevering gevraagd. In de Verenigde Staten is verontwaardigd gereageerd op een artikel van NRC Handelsblad met het woord nigger in de kop. Het artikel bespreekt drie boeken over racisme in de VS en wordt geïllustreerd door afbeeldingen van blackface. Dat is een door blanke bedachte karikatuur van zwarte mensen. De chef van NRC Boeken zegt dat het N-woord in het Nederlands minder beledigend is dan in het Engels. Ook had NRC al niet op gerekend dat het artikel in de VS zou worden gelezen. De krant gaat het stuk nu naar het Engels vertalen en op de site zetten. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon. In de loop van de middag opnieuw flinke onweersbuien met lokaal veel regen. Temperatuur uiteenlopend van 24 tot 27 graden. Morgen veel bewolking en geregeld een bui. Het wordt morgen rond 21 graden. Dit, Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Naarden en knooppunt Diemen 9 kilometer file. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen de afrit Haarlem-Zuid en knooppunt Velzen 3 kilometer. De brug staat daar open. A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Spaanse Polder en Rotterdam-Krooswijk 2. Op de A27 Breda-Utrecht bij Noorderloos 3 kilometer. En ook op de A27 richting Breda tussen Lexmond en de brug bij Gorkum 10 kilometer. De slagboom is daar kapot en die wordt gerepareerd. Het gaat nog even.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 Maar weet je nog hoe de top 3 van uh, vorige week eruit zag? Nou, hier komt ie. Nummer 3. Nummer 2.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 deze week. En uh, wij gaan plaatsmaken voor de eerste en de enigste nieuwe binnenkomer van deze week. Die staat op een 37 e plek, zoals ik al uh, eerder had gezegd. Dat is uh, Sigma. En Sigma zijn uh, Cameron Edwards en Joe Lenzi. En die leren elkaar uh, kennen op de Universiteit van Leeds. En uh, sinds 2006 werken ze dan uh, samen. En binnen twee jaar beginnen ze dan hun uh, eigen platenlabel ook meteen. Live Recording, zoals het zo mooi heet.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 Sigma's aan met Ella Henderson op 37 nieuw binnengekomen deze week. Glitterbowl. Standing here in the music hall. When my mind grows on and I glitse of you are right and blowing through the doors. Like a force in nature, a force in nature. I can't look good because my head's a mess, but you're beautiful. Bye from the Right from the Calls oh, me. De laatste gezak deze week van 31 naar 35 in hun uh, tiende week dat we erin staan. De samen met Chris Brown. Five more hours. En de voor die nieuwe binnenkomers. Sigma uh, samen met Ella Henderson, Glitterball, 37. En dan missen we nog eentje er tussenin. Dat is uh, 36, uh, Avicii, Waiting for Love. Naar de 34 uh, slaan we ook over. The Weekend Can't Feel My Face. We gaan door naar 33. een tweede week, Robin Schultz met Sugar...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 The ultimate feeling you got me lifted feeling so Take my advice before you play with fire. Do things wise. And if you get burned, well, baby, don't you be surprised. het nummertje van de, deze Robin Shields 33 Sugar. De 32 notering slaan we open, zullen dus ze zitten blijven. Ja, daar hebben we de veel van deze week, zes weken lang staan zittenlijsten. De Demi Lovato, Cool for the Summer. En we gaan door met de 31. Er zijn een paar dames bij elkaar. Little Mix, Black Magic.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 Demi Lovato. Cool voor de zomer vinden we op de 32e plek. De 31e plek is voor de Little Mix die je net hoorde met Black Magic. En op 30 uh, vinden we een uh, One Direction. Up. Met uh, Drag Me Down. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Wij gaan de nummer 29 draaien van deze week. Calvin Harris samen met The Disciples. How Deep Is Your Love? Blijven zitten in hun uh, derde week... Let me be 28, uh, slaan we even over David Twitter en Nicki Minaj en Apple Jack is dit met Hey Mama. Yeah. Yes, I be a woman. Yes, I be a baby. Yes, I be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I be a girl. Forever you lady. You ain't never got work. I'm down for you, lady. Uh, Best believe that when you need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 Keep em please rub 'em down, be a lady and a freak oh.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 heeft en uh, weer lekker geland is, dan uh, moet het helemaal goed komen. Nummer 21 dan. Staat op nummer 1 in de Nederlandse top 40. hier op 21. Nicky Jerma en Ricky Iglesias. Me dijeron que te casando. sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame. Tu que te Yo no sube hace la Nog een zestiende plek voor deze Lena. Dertien weken ondertussen in de lijst. En de negende plek is de hoogste notering. dat is een top 10 notering voor deze track Traffic Light. Daarvoor hoorde je Nicky Jam en Enrique Iglesias met de El Paradon. Twee weken in de lijst en uh, helaas uh, blijven zitten. Op een uh, 21ste plek. Hey, de nummer 19 uh, gaan we voor je overslaan uh, helaas.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 met zijn nieuwe single, Freedom. Pharrell Williams, op CFM's antwoord bij de Eurobreakdown. breakdown. Tot straks.